Hij was dj bij de VARA waar hij de Verrukkelijke 15 presenteerde en later mediadirecteur werd. Bij de Tros presenteerde hij de Nationale Hitparade. Soer ging later de managementkant op. Hij was een van de grondleggers van Radio 10 en was de directeur van de regionale Omroep West. De laatste jaren had hij een eigen bedrijf en werkte hij onder meer voor het online radiostation, radiostation Kicks Radio van DJ Rob Stenders. Jeroen Soer overleed vannacht aan de gevolgen van een hartaanval. Hij is 56 jaar geworden. Reddingswerkers hebben in het gekapseisde cruise schip Costa Concordia opnieuw een lichaam gevonden. Dat brengt het dodental op 12. Twintig mensen worden nog vermist. De Concordia liep een week geleden op de rotsen vlak voor de Italiaanse kust bij Toscane. Bij de aanslagen in de Nigeriaanse stad Kano zijn vermoedelijk tientallen doden gevallen. Dat meldt een Franse journalist die in een mortuarium zeker 80 lichamen heeft geteld. Langs de straten zouden nog talloze lijken liggen. Tot nu toe was gemeld dat er zeven doden waren gevallen... bij de aanslagen op politiebureaus in Kano, in het noorden van Nigeria. In die streek worden de laatste tijd geregeld aanslagen gepleegd... door de terreurorganisatie Boko Haram. Die wil alle christenen uit het gebied verjagen... en naar een moslimstaat vestigen. Het weer, buien en veel wind. Het is rond de 9 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig.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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de avond. Hans Smit. Goedemiddag, u bent wederom uh, verbonden met de bovenfoyer van Carré... waar het zonnetje begint te schijnen. Ik wil, had, heb eerder gezegd dat het een, een beetje waterkoude dag was. Nou, als je zo naar buiten kijkt, lijkt het wel voorjaar. Het zal wel niet zo wel voelen, denk ik, zomaar. Um, dit half uur straks een uh, gesprek met Hans Mantel... die heeft voor, uh, voor de NTR een, uh, ja, twee fraaie programma's gemaakt... samen met Winfried uh, Bajens. De jazzarchieven met allerlei fijns en moois... dat, uh, dat hij heeft opgeduikeld uit uh, de historische archieven van, uh, van de Omroep. Sonny Rollins, John Coltrane, noem ze maar op. Uh, uh, Thelonious Monk en nog veel meer moois. Daarover straks meer. Um, en uh, Cornel Maas, die hoort u later ook nog over... wat er vanavond in Opium Televisie zit... En we gaan ook nog even bellen met de bus, met, met Henk Poort en Danny de Munk... want die zijn onderweg naar een voorstelling uh, in Rijswijk, om precies te zijn. Eerst even terug naar de afgelopen week. Want uh, ja, het was me het was met weekje wel wat uh, de uh, in memoriams uh, betreft. We hebben natuurlijk Piet Reumer deze week gehad, die is overleden. Uh, en, en Rudy van Dantzig, laten we die vooral niet vergeten. Uh, die overleed uh, ook deze week. En in 2002 sprak Arjan Peters in Opium met hem. Met Van Danzig over zijn carrière. Aanleiding was de Lifetime Achievement Award... die hij net in Moskou had ontvangen. En een speciale voorstelling waarmee, hij het, waarmee het nationale ballet hem eerde. Van Danzig die vertelde hoe zijn liefde voor dans ontstond... dankzij de film De Rode Schoentjes. en Hij zag deze film meer dan 40 keer. Daar werd ik meteen zo bezeten door die, die balletwereld, die danswereld. Die bestond uit... Uh mooie mensen die op prachtige muziek, waar ik nu een beetje tegen te ga... en fantastische decors, mooie dingen dansten. Zonder een woord te zeggen zag ik daar emoties. Dat heb ik niet meteen zo begrepen, maar later heb ik dat wel begrepen... dat het een taal was waarin ik een heel van mijn opgekropte gevoelens kwijt kon... zonder een woord te zeggen. En dat moet voor mij uh, heel belangrijk zijn geweest... dat ik me daar zo als een idioot aan heb vastgeklamd. In het begin dacht ik, dat kan ik nooit meer bereiken. Want toen had ik ondertussen wel begrepen... dat je daar op je tiende mee moet beginnen met dat vak. En ik was toen al een jaar of zestien. Maar op de HBS zei ik toen tegen een paar leerlingen... voornamelijk meisjes natuurlijk, in de klas... van, we hebben een schoolavond en ik wil iets gaan doen. Dans. Dans. En ik wist helemaal, hoe gaan we dat doen? Nou, ik ga een dans maken. En dat bleek choreografie te zijn. Maar dat wist ik toen nog niet dat dat zo heette. Dus ik zette iets in elkaar met een paar mensen. En dat ben ik toen een paar jaar blijven doen. Dat was Rudy van Dantzig in gesprek met Arjan Peters in 2002. En dat is hij zeker blijven doen. Veel mooie choreografieën volgden, zoals de vier letste liederen natuurlijk. En het monument voor een gestorven jongen. Jonger, uh, Roland Kiftia zit nog steeds uh, hier aan tafel. Um, jij bent, uh, voordat je bij de Afro kwam werken, was je dirigent. Ja. En je hebt uh, veel uh, dingen bij het Nationale Ballet uh, ja. begeleid. Dus ook werken van uh, Rudy. Zeker, in, een beetje in het begin van mijn uh, dirigentperiode, uh, zeg maar. Um, veel bij het Nationale Ballet ged uh, gedirigeerd. En heel veel, ook wel vrij veel met Rudy van zich te maken gehad. Ja. Ik was nog heel jong, was 6, 27. Dirigeerde die grote balletavonden met het uh, Nederlands Balletorkest... En... Um, en wat me opviel was het, dat het een... Ik heb hem heel erg op mijn netvlies een, een, een kunstenaar. Hij was, echt, hij was natuurlijk een kunstenaar. Maar hij was ook artistiek leider van dat ballet. En, en die balletwereld is een ongelooflijke harde wereld. En daar wordt ongelooflijk veel gevraagd. Okay. Ik zag hem ook af en toe wel... Hij kon snoeihard zijn naar dansers ook. omdat hij Dat was ook zijn verantwoordelijkheid. Hij moest die kwaliteit en die discipline in dat, in, in, in dat ensemble ja, realiseren. Ja. Maar dat kostte hem ook moeite, zag ik. Ha, heel sociaal bewogen. Enorm bewogen ja. en mabel mens. Ook heel erg ook persoonlijk bij de dirigent betrokken. Dat, dat viel me op, want vaak is de dirigent iemand... Het, het valt vaak niet eens op wie er die avond gedirigeerd heeft. Maar hij was er echt bij betrokken. Ik kan me ook herinneren op een gegeven moment een serie... Buigen of Barsten. Dat was een groot ballet van hem. Samen met Tour van Schijk gemaakt. En toen die serie klaar was, toen misten we elkaar na de laatste voorstelling. Ik kreeg nog een briefje van Dan hem. Dank je wel. Wat was het kort eigenlijk. Ik had het fijn gevonden als je langer was gebleven. Nou, ja. dat is bijzonder. Mooi mens. Ja, mooi, heel mooi mens. Fijn. Dank je wel, Roland. Thelonious Monk, John Coltrane, Ella Gerald, Sonny Rollins. Het zijn jazzgrootheden uit het verleden. En vanaf morgen kunt u dankzij muzikantenpresentator Hans Mantel... prachtige oude opnames van ze zien. Voor het programma Soul and Jazz dook hij de archieven in... Uh, daar wil ik het zo met je over hebben. Maar eerst even Etta James. Want ja, het zijn nogal wat uh, uh, rijdoden die we in de culturele wereld deze week hebben gehad. Uh, Etta James, James uh, ook, zangeres. Um, was jij een liefhebber van haar, van haar stem? Jazeker, bu buitengewoon. Ja. Ik heb haar op het North Sea Jazz Festival een aantal keren gezien. En ik was onder de indruk van de kracht van de performance en de vanzelfsprekendheid ja. ervan. En, en de, de overtuiging. En... Ja, wat me dan uh, wat me ook bij die gelegenheid weer eens duidelijk werd... is, is de, het, het onnodige van het onderscheid maken tussen R&B, soul, jazz, blues, funk. Het valt allemaal onder zwarte muziek. En bij dat soort mensen realiseer je dan dat zij met alle andere grote stemmen... dan bijvoorbeeld vrouwelijke stemmen als Chaka Khan of uh, Olita Adams of mm. noem maar op wie... Uh, allemaal dezelfde achtergrond is dus namelijk gospel. Het komt allemaal uit diezelfde hoek. En dat kon je bij Etta James zo goed horen. Yeah, yeah. En het, net als een hele hoop grote vocalisten... vond het niet zo prettig om in een hokje te worden geplaatst. Hè? Dus uh, je bent of soulzangeres of R&B of dit... Ze zeggen, we doen gewoon goede muziek, klaar. En dan ja. ben ik het eigenlijk van harte mee. Ja. En nou ja, wat ik al zei, ik heb, er, ik heb er een aantal keren gezien... en ik vond het elke keer zeer indrukwekkend. Ja. Zo even naar haar gaan luisteren? Heel fijn. Heb je iets meegenomen? Ja, ik had het, kijk, we kunnen natuurlijk die grote R&B-hits meenemen... maar ze heeft ooit eens een plaat gemaakt met een... Uh, onder andere waar, een, waar mijn oude leraar John Clayton op meespeelt... met een orkest van de leiding van Sierra Walton. Ja. Waarbij ze... Um, een beetje meer naar dat repertoire toe ging. Een beetje jazzachtig repertoire. Maar daar hoor je dus... En dat is zo leuk als mensen buiten hun eigen zorgvuldig geproduceerde format gaan. Dan mm -hmm. kom buiten. Dan hoor je in het andere format hoor je wat hen zo duidelijk definieert. Oh, Lord. Why did you send the darkness to me? And the shadows forever to be. Where's the light I'm longing to see? Love once met me by the old willow tree. Now you've gone and left nothing to me. Nothing but a sweet memory.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 making a moan, murmur to the night to hide her starry like so none will find Shadows fall Bend on willow and weep for me I want you to weep for me, willow tree Hier de fluitelhorn bespeeld, weet je dat ervan? Of het toch weet, weet ik niet uit mijn hoofd. Nee, nou goed. In ieder geval, we hoorden de stem van Etta James zei ze uh, deze week overleden. Ik praat met Hans Mantel over de uh, twee afleveringen van Soul and Jazz, de jazzarchieven die uh, morgen en volgende week zondag bij de NTR op televisie te zien zullen zijn, waarin uh, in het archief van de Nederlandse omroep is uh, gedoken en veel ook in uh, het archief van de wereldomroep, want die blijkt een belangrijke rol te hebben gespeeld in het uh, opnemen, registreren van uh, live optredens. Nou, of het, of het allemaal... Maar ja, dat is wel zo. Maar dan hebben we het voornamelijk over audio. Waarom weet okay. ik dat? Ik heb, daar, ik heb 17 jaar bij de Wereldomroep gewerkt. En uh, wat ik natuurlijk al wist... maar wat me gaandeweg duidelijk werd... dat, is, uh, de, dat heet Wereldomroep ook dat het wereldklasse is. Hè? In de jaren 50 en begin jaren 60... Wist iedereen in Nederland, als je opname ging maken... moest je dat doen bij de Wereldomroep, want dat klonk het beste. De technici daar, dat is eenvoudig wereldklasse. En het is natuurlijk een hele uh, fantastische plek om te werken. En ik kwam daar, en daar ze, hebben ze dus een archief. En toen ben ik daar eens in gaan kijken. En toen heb ik eens gekeken wat er nou aan audio stond. En helemaal achterin stonden allemaal banden uit de jaren 50 en 60. Nou ja goed, voor iemand die dat leuk vindt... dat is het leukste wat er is. En dat is. Is, is iets wat jij leuk vindt? En, ja, dat is, vind ik geweldig. Ja. En toen, um, nou, dat helemaal uitgezocht, in kaart gebracht... beschreven en ontsloten, hè, zoals ah. het moet netjes. Ja. En ik was zo gelukkig, ik vond dat zo ontzettend leuk. De eerste zijn in 50 jaar die zo'n doos openmaakt, weet je wel. Nou, uh, uh, en helemaal tegen de tijd dat ik daar wegging... bleek ineens dat ze ook televisieopnamen mm. gemaakt hadden wat ik helemaal niet wist... En toen hebben onze vrienden van de wereld, hebben ons wat materiaal ter beschikking gesteld, wat we dus gaan uitzenden, ja. zowel in de uitzending van Aanstaande Zondag, als die van uh, volgende week. Ja. Wat, uh, uh, het is heel veel, want ik heb één aflevering gezien, daar zat uh, onder andere uh, John Coltrane, zat erin. Het, het Coltrane kwartet uit 1962. Opname uit Zweden dan weer, dat is ook weer... Uh, dat is bijzonder. Dat is niet alleen Nederlands materiaal. Nee, nee, nee, nee. Is veelal Nederlands. Maar... maar ja, kijk, wat er natuurlijk gebeurde, uh, de archieven kochten series aan, begrijp je, de verschillende omroepen voordat het allemaal bij wat we dan nu als beeld en geluid kennen terechtkwam mm -hmm. hadden die verschillende omroepen natuurlijk buitenlandse series aangekocht. Dus ik kon wel eens een jazzconcertje uit Amerika vinden, wat gewoon door de AVRO was gekocht. Ja, destijds, ja, ja maar, maar, maar ook opnames uit Nederland. Bijvoorbeeld Thelonious Monk, pianist met een heel eigen stijl. Ja. Die, die, die, die, die, sta, die staat gewoon in het Nederland te spelen. Dat is dus uniek materiaal. Daar, ben ik, daar was ik zo ontzettend blij mee om dat te vinden. Talonius Monk in zijn allerbeste periode, weet je wel, begin jaren 60... met zijn beroemde kwartet, gewoon in Nederland. Weet je wel. En dat klinkt dan zo, even luisteren. Hmm. Johnny Rouse, uh, zon, Rouse de ja. Ja, ja. Ja. Um, um, um, Dit is dan zo'n zo juweeltje waarvan je zegt dat het moeten we echt uitzenden. Jammer helaas dat het terechtkomt dan in een programma ergens uh, aan de randen van de nacht. Want dat schijnt nee, altijd ja, met de muziek zo te moeten zijn. Nee, maar daar verzamelen wij esthetisch fijn geslepen en we verzamelen <laughs> ja, ons daar. Ja, ja. <laughs> Toch, dit is maar nee, maar vind je dat niet vervelend dat je zo laat wordt uitgezonden met zo'n programma? Nee, dat vind ik niet vervelend. Okay, ik zit er niet voor mezelf, en dat is geen ego-etalage. Wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat ik het van... Is door dit te doen, het van film, wat nou een keer een kwetsbaar medium is heb over laten schrijven, zoals het in technische termen heet... op digitaal. En nu is het daar. Ja, ja. En dat raken we ook nooit meer kwijt. Ja, ja. Dus nu is het in die zin aan de vergetelheid ontrukt. En dat is voor mij het belang. Okay. Ja, maar ja? We, we zetten in zekere zin ook een beetje een traditie voort. Want ik doe dit al negen jaar... met enige mm -hmm. tussenpozen uh, ja. op, de, op de televisie. Dus dit is gewoon nog eens een keer een aflevering. En die monk hadden we al een keer uitgezonden. Maar het is zo blij. ik ben zo blij dat het weer te zien is en dat het er nu gewoon is. Ja. Je, je doet het samen met, met Bions, het, uh, van Bajens, de presentatie van het programma. is de anchor, ja. ja. En dat is leuk, want het is daardoor, omdat het zo laat is... dat is ook weer het voordeel, We krijgt het natuurlijk een soort... Uh, late-night club uh, Ja, en er, zit, er zit een live beentje bij, ook nog ja, bovendien. Ja, je wel, dus, die, die luisteren naar de, de on, onbegrijpelijke naam... de uh, More Socially uh, uh, Relevant Jazz... Uh, uh, nee, de Less, wat was het ook keer? The More or Less. More or Less... <laughs> Socially relevant jazz music ensemble. Ja, dat ja, is een prachtig. pijloze raadsel waarom je je ja, band zo ja, ja. zou ja. noemen. Maar gelukkig... Jullie staan er een beetje als twee men in black de boel aan elkaar te praten. Ja, hemmor. met dat bandje op de achtergrond. Hartstikke goede ja. jongens. Heel leuk. Uh, iemand anders die voorbij komt, we gaan even drie fragmenten laten horen. We hebben er al één gehad, net okay. van het Lonnie's Monk. Volgende is uh, saxofonist Sonny Rollins. Wat is daar het verhaal van? Nou ja, Sonny Rollins is de laatste der hele grote nog. Hè. Uh, ik heb hem één keer op het uh, mogen aankondigen in het concertgebouw... waarbij ik me realiseerde, dat zei ik ook tegen het publiek... het is de enige keer in mijn leven dat als ik zijn naam hard... Opzicht dat hij ook echt aankomt lopen. <laughs> maar goed, in ieder geval, hij is er nog. Van alle anderen is hij er nog. En dit is Rollins in 58 in Singer in Laren. Nou, dat, dat, daar hadden we ooit twee stukjes van. Hij heeft er toen drie gespeeld. We ja. hebben dat derde stukje nu ook. Dus dat gaan we uitzenden. En dat is natuurlijk een fantastische vondst. Singer in Laren kwamen al die Amerikaanse jazzmuzikanten zo makkelijk naar Nederland toe. Nou, dat, waren de, dat was namelijk de tijd van de beroemde nachtconcerten die Lou van Rees organiseerde in het concertgebouw uh -huh. in Amsterdam. Ja. Uh, natuurlijk s'nachts, want uh, s'avonds had je natuurlijk het gewone klassieke programma: huppie, ja. iedereen er snel uit. Ja. Maar die dag waren ze eerder in Laren om even een televisieregistratietje te maken, om dan daarna. ...s nachts het concert te spelen. Ja, ja, ja. Maar, maar ik weet ook van een aantal jazzmuzikanten die, ...die bleven hier ook gewoon wonen, toch? Ben Webster heeft hier in Amsterdam gewoond. Uh, Johan van der Keuk heeft daar nog een prachtige documentaire... destijds over gemaakt. Johnny Griffin woonde in Bergambacht. Nina Simone in Nijmegen. Ja, Nina Simone in Nijmegen. Een, dus een, uh, ja. een hoop van die mensen zijn hier... ...en met name in de Scandinavische gebieden... ...en in Frankrijk natuurlijk blijven ja, ja. Dan hebben we nog eentje uh, voor die we als een soort aankijler... ...van het programma morgenavond uh, kunnen brengen. Dat is Elephant's Gerald die in het concertgebouw speelt. Is dat zo'n nachtconcert waar je net... Dat was zo'n nachtconcert en dat is uh, dat is eenvoudigweg prachtig. door Ella, Fitzgerald, dus op, gewoon op het podium van het concertgebouw. Ik vind het nog altijd een rare gedachte dat dat soort mensen daar allemaal gestaan hebben. Ik heb toevallig, dat zeg ik in dat serie ja. geloof ik ook, als ja. ik nou crimineel was aangelegd. Dan zou ik s'nachts met een zaag naar het... Die vloer eruit halen. Uh, dat, dat ene vierkante metertje, weet je wel, bij dat uitbouwtje. Dat ene vierkante metertje, waar iedereen heeft gestaan. Dan zou ik die vierkante meter het parket mee naar huis nemen. Oké, okay, de bewaking van het concertgebouw is gewaarschuwd. Ja. Dat was Hans Mantel. Dankjewel. Soul Jazz, die Jazz-archieven morgenavond en volgende week zondag... te zien bij de NTR op Nederland 2 om vijf over half twaalf. De 80 seconden, u weet het, elke week geven wij een uh, talent uh, 1 minuut en 20 seconden de tijd om hier iets uh, moois neer te zetten. Hier in Carré. Uh, en wie is dat deze week? Hij begon als 15-jarig als rapper. Maar zijn hip-hop teksten die veranderden langzamerhand in prachtige poëzie. En nu neemt hij ons met zijn gedichten mee naar het paradijs. De 80 seconden van Koen Paars. Koen, ga je gang. Eén paradijs. Waar blijven alle spullen? Die ik in mijn dromen maak Zweven ze verloren rond Of zijn ze reeds vergaan Ik open mijn ogen Maar wanneer ben ik wakker Is het als ik s'nachts droom Of overdag zweef in mijn gedachtes In de nacht zie ik licht Overdag zie ik schaduw Maar wanneer is morgen anders Gesloten open ik mijn handen en blaas de kou met warmte in. Een paradijs verschijnt in mijn palmen. Onder lagen van mist. Leven heerst. Lichten branden. Onder een scherp zoete hemel. Liggen azuur pure zeeën. Omlijnd met parelwitte stranden. Bergen groeien in tederheid. Dalen vervallen in liefde. Vlaktes verspreiden geluk. Maar niets is voor altijd. Woede balt de vuisten en knijpt je dromen stuk. Open de deur die onmogelijk lijkt. Ja, dat was de boemaris. Ik vond die klok hier ook wel heel erg toepasselijk, Koen. Vond je dat ook mooi? Sorry, ik niet. Mooi dat die klok erachteraan kwam. Dat er wel helemaal bij de thematiek van de poëzie. Het was een enigszins melancholisch en treurig gesteld gedicht. Of heb ik dan niet goed geluisterd? Ja, het ligt eraan hoe je het natuurlijk interpreteert. Het gaat er eigenlijk om dat je in je eigen dromen moet geloven. En als je dat niet doet... Dan balt worden je vuisten en dan knijp je je droom een stuk. Ja. Wat, wat, ja, wat, wat is jouw grote droom die, die je koestert en die je vooral niet stuk wil knijpen? Um, ja, op een bepaalde manier vrij te zijn. Ik bedoel, we leven in Nederland natuurlijk vrij. Maar toch nog op een manier uh, bevangen ja. door alles wat er om ons heen gebeurt. Alle mensen uh, en alles wat er speelt eigenlijk. En uh, Dat kan je zoveel beïnvloeden dat je niet de keuzes maakt die bij jou liggen. Maar... Aha te veel beïnvloed wordt door wat er buiten je omspeelt. Ja, het is om heel abstract. maken. het is concreter. Wat bedoel je ermee? Wat er in Nederland speelt? Geloof in je dromen en ga ze achterna en twijfel niet. Hoe dan ook. Ja. ja, ja. ja. Je bent ook lid van een collectief. Een ja. uh, kunstcollectief De Grote Acht. Ja. Is dat een samenwerkingsverband met meerdere dichters? Of ben jij de enige dichter in het Nee, het, het zijn, uh, zijn allemaal verschillende vakgebieden. We hebben schilders, uh, tekenaars, fotografen uh, uh, ja, en een dichter. En nog andere gebieden natuurlijk. Typograaf. En uh, samen proberen we elkaar te inspireren... en eigenlijk ja, uh, je te verbreden op het gebied van kunst. Ja, mooi. Nou, ga daarmee door. We houden in de gaten. Ja. Uh, voor meer informatie over Koen en het digitaal atelier van De Grote 8... kunt u kijken op wwwdegrote en hou ook de opium-Facebookpagina in de gaten, want nou Christa is al druk aan het filmen. Daar ziet u later vandaag een filmpje verschijnen van deze 80 seconden. En een interview met Koen. Koen, dankjewel. Dankjewel. En we zijn altijd op, op zoek naar nieuw talent. Dus schrijf jezelf of een kennis, vriend, familielid vooral in via opium@avro.nl. Misschien dat hans Mantel een keer hier 80 seconden wil bassen. Wil je dat? Dat ga ik meteen doen. Oké, okay, heel fijn. De bus onderweg naar een optreden. Deze week met, met uh, Henk Poort, uh, die speelt samen met Danny de Munk in uh, Jeugdherinneringen. Dat is een muzikaal programma vol anekdotes en sketches over hun vriendschap, die al heel lang bestaat. En vanavond staan ze in de Rijswijkse Schouwburg, dus ergens op de, ja, ik schat op de A4 of zo. Henk Poort, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, uh, onder... hey, inderdaad, Ja. inderdaad de A4. En, en om even de verkeersinformatie na te spelen, uh, rijdt het een beetje door daar? Het rijdt door. Ja, goed zo. Um, um, en is het een uh, auto waar, de, waar ook uh, Danny in zit of niet? Het is een auto waar ook Danny in zit, ja. ja. Maar Danny houdt zich even koers, die ligt te slapen. Die ligt te slapen, dat is, is toch een kleine afstand, zou je zeggen. Dus die kan wel wakker ja, blijven. Maar... Maar ja, we, we, hebben de, we hebben de deze week uh, uh, tien achter elkaar. En het is, uh, het is natuurlijk wel even een slag, dus we proberen ieder... Uh, stukje van, van rust eventjes te pakken natuurlijk. Ja, ja. Ver vergis ik nou of hoor ik toch ook een, enigszins een braampje op de stem van Henk Poort? Een lichte verkoudheid kan je horen, ja. ja. Maar dat hoort, dat hoort het publiek niet als ik zing hoor. Nee, want uh, er wordt goed getraind uh, straks. Of wordt er al ook in de auto gezongen eigenlijk, onderweg? Nou, nee, dat doen we niet. Nee, wat doen jullie wel in de auto, behalve slapen? Nou, we bespreken veel uh, uh, deel 2. Want we, we doen nu deel 1 en we, we reizen dus naar Nederland. En we moeten er nog een... Uh, nog een Tiental, geloof ik, en dan zijn we klaar. Ja. Uh, deze week in Rijswijk, Utrecht en Amsterdam in Carré natuurlijk. Wat altijd een feestje is om in je eigen stad te staan zingen. Ja. En uh, we, we bespreken nu deel 2, want we gaan volgend jaar gaan we, de, uh, gaan we deel 2 doen. En we zijn van plan om deel 3, 4, 5 misschien ook wat te gaan doen. Doe maar. Want we hebben er hartstikke veel zin in en we hebben veel plezier. <laughs> dus dan bespreek je welke liedjes, ja. welke en, sketches. En, jullie, en zoveel jeugdherinneringen hebben jullie samen? Ja, we hebben er te veel voor, uh, voor vijf delen, dus uh, okay. misschien dat we de naam moeten gaan veranderen, maar in ieder geval er zijn nog herinneringen aan. Oké, okay, we houden het in de gaten. Goede reis nog naar, uh, naar Den Haag en uh, okay. of naar Rijswijk bedoel ik en uh, maak er een mooie voorstelling van vanavond. Dat zal ik doen. Dat was Henk Poort. Hij samen met uh, Denny de Munt. is onderweg naar Rijswijk Jeugdherinneringen. is deze week onder andere in Bussum, nou Amsterdam, dus Carré en Utrecht te zien. Tot en met 3 februari toert de voorstelling door het land. Meer informatie is te vinden op www.dannyenhenk.nl. Kom. Uh, ja, nou dan zijn wij bijna aan het einde van de voorstelling, uh, ja, voorstelling uh, van, uh, van het programma. Vanavond Opium Televisie om uh, vijf over half elf op Nederland 2. En Cornald Maas is al druk bezig met de voorbereidingen in Escape. Cornald, waar ben je? Nou, we zijn backstage hier bij Opium. Dus op de, in de Escape op het Rembrandtplein in Amsterdam. John Buisman staat enorm te orakelen natuurlijk, zoals altijd. Maar er zijn bijzondere gasten vanavond. Anne Wil Blankers is er. Om te praten over een voor voorstelling die over overspel gaat... We zijn tien minuten langer van vandaag, dus dat betekent dat we de actualiteit gaan behandelen. En dat doen we met Peter Buwalda dit keer, de schrijver van Bonita Avenue... die uh, iets gaat zeggen over, ik denk Gustav Leonard... maar ook over de Voice of Holland op mijn verzoek. En de Gouden Kalf-winnaar en eigenlijk vooral al heel lang acteur Nazadin Charles, is er natuurlijk ook vanavond om te praten over een nieuwe voorstelling. En die twitterde vanochtend dat hij bang is dat ik moeilijke vragen ga stellen. Dat klopt. Je gaat me geen moeilijke vragen stellen vandaag. Ik ben nog zenuwachtig. Het is een spannende dag... Dus je gaat me geen moeilijke vragen stellen. En ben je zenuwachtig voor de uitzending of voor de voorstelling? Uh, allebei. Ja, met name voor de voorstelling. Nou, dan gaan we gewoon kijken vanavond, hoop ik dan, uh, hoe hij het ervan afbrengt en hoe ik het ervan afbreng. Hij ja. zit nu nog zijn broodje te eten en wij knallen zo opium. Oké, okay, hartstikke goed. Vijf over half elf, ja. Nederland twee. Fijn dankjewel, je Veel plezier uh, vanavond. Einde van uh, deze opium. Hans Mantel, hartelijk dank. Volgende week zijn we weer onder andere Geer Lagerveen en Leopold Witte dan te gast. En uh, Straks om uh, na half vijf het, uh, natuurlijk het journaal. En dan Robert Meijer met het Sportforum. Even kort, wat ga je doen? Uh, Tom Botus, de gast. Jack Bochstra is hier. Maarten Wijvels, AD, voetbaljournalist. Marcella Mesker is hier om over de Ocelain open te praten. En we volgen het Nederlands team dat momenteel tegen Turkije speelt. Dus okay. dat allemaal na half vijf. Fijn, dankjewel. Dat op uh, Radio 1. Uh, om vijf uur op Nederland 2. Kunstuur kunt u ook naar kijken met Joodse schat in Israël. Graag tot volgende week. Bij een volgende opium. Opium, Avro, Radio 1, het NOS-journaal. Duikers hebben in het gekapzeisde cruiseschip Costa Concordia opnieuw een lichaam gevonden. Dat brengt de dodental op 12. De vrouw lag met een reddingsvest vlakbij een evacuatieverzamelpunt. Vandaag wordt in het wrak verder gezocht naar nog 20 vermisten. Het is zo goed als zeker dat die niet meer leven.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 Radiomaker Jeroen Soer is overleden. Hij was dj bij de VARA, waar hij later mediadirecteur werd. Bij de Tros presenteerde hij de Nationale Hitparade. Soer was een van de grondleggers van Radio 10 en was directeur van de regionale omroep West. De laatste jaren werkte hij onder meer voor het online radiostation Kix Radio. Jeroen Soer overleed vannacht aan de gevolgen van een hartaanval. Hij is 56 jaar geworden. En in het centrum van Nunspeet is een vrouw voor ongeluk op een spoorwegovergang. De vrouw van 73 was op de spoorweg stil komen te staan doordat er een file was. Ze werd gegrepen door een trein. Veel mensen hebben het ongeluk zien gebeuren. Ze zijn door slachtofferhulp opgevangen. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Willemijn Hubert. In het noorden is de bewolking wat gebroken en schijnt ook af en toe de zon. Maar er vallen daar wel stevige buien met soms ook hagel of onweer. En ook in de rest van Nederland gaan er de komende uren nog buien vallen... maar de meest pittige vallen toch wel in het noorden van het land. In de kustprovincies waait het ook erg hard... en is er de komende uren kans op windstoten tot zo'n 85 kilometer per uur. In de nacht beperken de buien zich uiteindelijk tot de noordelijke helft van Nederland. De wind die blijft stevig doorstaan uit het westen, maar de windstoten worden wel wat minder. En het koelt af naar een graad of vier. En morgen is het dan een meest bewolkte dag met slechts af en toe wat zon. En ook dan kunt u buien verwachten, maar het blijft nog wel zacht met zo'n 7 tot 9 graden. De wind is dan ook nog steeds westelijk, kracht 5 tot 6, aan zee nog ietsjes harder. En de dagen erna blijft het zacht en wisselvallig met wel heel veel wolken. Langs de Lijn, met Robert Meder. Goedemiddag, het begin van NOS Langs de Lijn. Een uitzending die duurt tot zes uur, met daarin natuurlijk het sportforum. Het is al gezellig, Marcel Mesker deelt de koekjes uit aan Ton Boot... Jack Bochstra en Maarten Wijfels, journalisten van het AD. Die hoort u straks uitgebreid. U kunt meepraten door een mail te sturen naar sportforum.nl. Sportforum Ook waterpolo-coach Robin van Galen gaan we horen. Hij kijkt samen met ongetwijfeld heel veel Oranje fans naar het EK-duel met Turkije. Die wedstrijd is om vier uur begonnen, Erik van Dijk. Hoe staat de Oranje ervoor? Ja, het gaat hartstikke goed met Nederland. Voor een uitverkocht Pieter van Hoogband zwemstadion in een fantastische sfeer. Bijna 105 achterge taferelen. Nog niet eerder zo'n ambiance meegemaakt bij het waterpolo... als de afgelopen twee dagen op het EK in eigen land in Eindhoven. En dit is de wedstrijd waar Oranje al de hele week naar uitkijkt. Toplanden als Griekenland, Hongarije en Italië. Daar kreeg Nederland geen enkele kans tegen. Maar nu is het een, een echte omgekeerde wereld tegen Turkije. Ja. Er hangt veel af van deze wedstrijd. Zeer belangrijk voor het verdere verloop van het toernooi en uh, de, de mogelijkheid die er nog is voor Nederland om zich te kwalificeren voor het Olympisch kwalificatie -toernooi. Daar moeten ze bij de beste negen of beste tien van Europa uh, zitten op dit Europese kampioenschap. Dat kan dus als ze hier van Turkije winnen en straks van Macedonië de andere wedstrijd die nog moet komen. In de wedstrijd tegen Turkije zie je eigenlijk meteen al het klasseverschil. Turkije komt er heel lastig uit. Scoort moeilijk en bij Nederland ging alles goed. Vooral dankzij Willem Wouter Gerritsen. Een echte waterpolo held De sterkste man van Oranje. En met vier doelpunten in het eerste gedeelte van de wedstrijd neemt hij de Nederlandse ploeg op sleeptouw. En de Turken hebben er eigenlijk nog niet veel tegen in te brengen. Waar het niet dat ze steeds met kleine slimme geetjes toch nog dichterbij kunnen blijven. 5-3 uh, is op een gegeven moment de stand in de tweede part. Het wordt dan uh, 6-3. Verschil van 3 in de tweede part. En dan pas kan Nederland echt gas geven. En loopt Oranje uit. Het verschil is op dit moment 4 goals naar 2 parten waterpolo. En Nederland is duidelijk te sterk voor Turkije. Nederland leidt met 9 tegen 5. Goed en dan uh, naar Jumping Amsterdam, de dressuurrijders in de bak uh, voor een wereldbekerwedstrijd en daar kijkt uh, Ed van der Bent hoe is het gegaan. Ed... Ja, fantastische wedstrijd. Net zo veel ambiance als uh, bij uh, de vorige collega. Want uh, in het volgepakte bakkeek hier... en dat zijn er vele duizenden die randstad -Hal naar de zevende wedstrijd in de cyclus van de Wereldbeker. En uh, ja, met de finale tijdens Indoor-Brabant in april op komst... wilde men natuurlijk ook Adelinde Cornelissen graag zien. Want uh, die is uh, als titelverdedigster... zij won de vorige keer de Wereldbeker in Leipzig uh, met, met overmacht. Uh, maar moet dan uh, toch twee keer nog gestart zijn met haar paard Parsifal... Onformeel als titelverdediger toch te starten. Ze hoeft verder geen punten te vergaren voor het klassement. Maar moet al twee keer gestart zijn. Nou, die eerste keer was in Mechelen maand geleden. En na een lange rust en ook nog eens tussendoor... twee medailles gehaald, individuele gouden medailles... bij het EK in Rotterdam in augustus. En nu vanmiddag hier met grote overmacht. Met maar liefst 87.050. De jury en het publiek volkomen overdonderd. Hoe mooi het gaat, alles zuiver in de takt. Piaf, de passage, alle overgangen, het past allemaal. En dat kunnen degenen die daar dan achterkomen, komen, eigenlijk niet allemaal zeggen. Alhoewel, er was het toch uh, de Duitse Amazone Helen lange Annenberg, die met Damon Hill uh, 83% nog wist te halen. Uh, een mooi visitekaartje wegzet, en ongetwijfeld zullen we haar ook bij die finale zien in Den Bosch. En Isabel werd, als altijd natuurlijk, een grote concurrenten uh, voor deze wereldbeker. Met het paard El Santo liet zij ook weer toch een visitekaartje zien met 81,625. Het was misschien iets over de top. Ze nam enorm. Enorm veel risico. In het slot van haar proef ging het paard ja, echt een beetje over de top. Maar goed, zij durft te rijden. En dat wordt ongetwijfeld ook beloond met een startbewijs dan voor Den Bos. Voor wie het daar nog om hangt is Edward Gal. Met Sister de Jeu was dit de eerste wedstrijd in de cyclus. Hij moet er dus twee rijden. En dan heeft hij dan nog de gelegenheid voor in Noord-Munster en in Gothenburg Voordat die finale in Den Bosch is. Het is niet bekend of hij daar zal starten. Uh, of hij, want Chef Jansen, die we daarna vroegen, de bondscoach, uh, die, uh, die weet het ook niet. Hij zegt, ja, dat laat Edward een beetje afhangen van het resultaat vandaag. Nou, dat was heel goed. Dus we hopen dat hij erbij kan zijn in Den Bosch. Want hij verdiende het zeker met deze Sister de Jeu, waarmee hij vierde werd. Wie een beetje tegenviel, Hans-Peter Minderhout, die staat nu. In de cyclus op een startbewijs plaats. Die uh, staat op vijfde plek van de beste negen uit de West-Europese League. die naar Den Bosch naar die finale mogen gaan. Maar had zijn weekend niet met Tango, waar die in Odense nog winnaar was. Uh, de eerste wedstrijd van de cyclus met een percentage van 79.300 uh, kwam Hans Peter op uh, hier vanmiddag met uh, slechts 73.450 uit de piste. De jury kon er duidelijk geen mee op, want de scores voor de technische uitvoering liep tussen de 67 en 72 procent. En bij de artistieke uitvoering, dus het is puur op muziek, niet alleen punten voor de technische uitvoering, maar ook de artistieke inhoud lag men heel dicht bij elkaar, zo rond de 77, 78 procent. Maar goed, laten we hopen dat uh, we in ieder geval het maximum van drie deelnemers in Den Bosch kunnen krijgen. In ieder geval zien we daar aan de leider Cornelissen. En ja, die gaat op goud af. En uh, uh, waarschijnlijk, maar we mogen niet te ver vooruit kijken, dat uh, moet voor Londen ook wel goed gaan. Alhoewel, dan we komen natuurlijk die andere continenten er ook bij. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, en zoals gezegd, u kunt meepraten sportforum.nos.nl sportforum.nos.nl Dan leggen we de vragen hiervoor aan de gasten aan tafel. Uh, natuurlijk uh, Tom Boot, onze vaste gast. En links van mij, als u naar de website kijkt, uh, uh, naar de webcam... Jack Bochstra en Maarten Wijvels, AD-voetbaljournalist... Jack mag ik met jou beginnen? Wat is jouw moment van de week? Uh, ik wist dat je het ging vragen. Dus vlak ik, ik, voor de vlag ik hier naartoe ging, denk ik, ik ik kijk nog even op internet. En ik zag een interessant bericht over de, uh, over de advocaat van uh, Jeffrey Wammes. Uh -huh. Die al dreigt met een kort geding als, uh, als binnen een week uh, Jeffrey Wammes niet uh, uh, voor wordt gedragen. Uh, bij, de, bij de NOC NSF. Uh, voor de Olympische Spelen. En dat wordt natuurlijk wel weer interessant, want ik, uh, ik heb het... Nou ja, goed, ik ben helemaal geen turn-up dus ik heb er geen verstand van. Maar ik vind het wel heel erg knap wat die mensen allemaal doen. Mm -hmm. Maar als ik zie wat die Epke Zonderland uh, presteert... en wat deze Jeffrey Wammers natuurlijk ook kan... dan wordt het nog interessant wat de keuze gaat worden. Ik ben erg benieuwd en waar het ook op gebaseerd gaat worden. Wat zou je die advocaat willen vragen? Nou ja, weet je, iedereen praat altijd vanuit zijn eigen straatje natuurlijk. Zeker in dit geval ook weer. En deze advocaat zegt ook weer puur uit het, uit het oogpunt van Wammers... hij heeft aan de... Normen voldaan, dus er uh, dus ligt niks meer in de weg. Dus uh, ga die jongen uh, voortdragen voor de Olympische Spelen. Uh -huh. En ik zou willen vragen, oké, okay, als je nou de advocaat zou zijn van Epke Zonderland... of je dat dan nog steeds zou vinden. Dus ik uh, ben er benieuwd, van, heb je nou echt verstand voor sport... of zeg je dit alleen maar omdat je advocaat bent van in dit geval Wammers? Nou, ik vraag het niet zomaar, want we hebben hem straks aan de lijn. Oh, dus als kijk, je die nou, kijk, vraag komt dan op, helemaal als mooi. Je, als je die vraag dan even <laughs> opschrijft, dan onthouden we hem. Maarten Wijvels, jouw moment van de week. Nou, ook op de weg hier naartoe, uh, ook even internet nog gekeken voor het laatste nieuws. En ik zag dat uh, José Mourinho vanmiddag heeft gezegd dat hij zich volledig achter Pepe schaart. Uh, dat is een speler van Real Madrid die, uh, die van de week, uh, nou ja, we kunnen wel zeggen terug over de streef ging uh, tegenover Messi. Hij ging op zijn hand staan. Hij ging op zijn hand staan, uh, Volledig precies. per ongeluk. Ja, uh, en, en, maar ja, als je daarover nadenkt dan... Dan, dan betekent dat dus, als, als Mourinho in zijn positie... dat gaat goed praten, wat zo openlijk op tv is geweest... dan is iedereen die tegen Real Madrid speelt, is nu vogelvrij. En dat, uh, ja, dat vind ik toch wel een, een schokkende constatering. Ja, hij werd wel aardig teruggepakt, die Pep. Hè, want hij liet uh, Puyol lopen, waardoor hij 1-1 uh, kwam. Dus in het sportief uh, gebied werd hij weer teruggepakt. Tom Boots. Het is wel leuk over Mourinho even. Daaraan zie je dat het niet zo'n goede coach is als men uh, wel denkt. He, want het lijkt mij dat je juist... Uh, je spelers ook een opvoedkundige taak. Wat ook weer uh, het voordeel geeft in het spel zelf. Dat weet, weet ik zeker. Dan gaan, en... gaan we het uur uitgebreid over hebben. Ja, maar goed, uh, Mourinho. Het mooie moment van de week is het Tata schaaktoernooi. Tata ik... Stiel schaaktoernooi, ja. Ja, maar ja, zie je, de naam weet ik niet goed. Want ik noem het gewoon Hoogovels. Dat is traditioneel. Maar zo heet het niet meer. Ik noem ja, jou geen Kees. Maar, maar ik, ik noem het wel Hoogovels. Oké. Okay. En... Uh, uh, de top van de wereld is daar bezig. Karlsen, Aronian. En ook goede Nederlanders, Giri. Die uh, hele jonge jongen van 17 jaar die uh, kans heeft om wereldkampioen te worden. Zegt men tenminste. Loek van Weli. Dus het is een heel goed toernooi. En ook de niet-kenners kunnen daar naartoe. Want in de uh, uh, commentatorsruimte... Uh, wordt daar commentaar gegeven door grootmeesters. En die doen dat heel begrijpelijk. Je bent er geweest, begrijp ik. Ik ben er al een uh, paar keer geweest. En heel interessant is ook dat in de B-groep Jan Timman speelt. Hè, dat is natuurlijk een, uh, ja, laten we zeggen, een oude held. En ik wou zeggen, om nog reclame voor het uh, hoog over schaaktoernooi ja, te, ma dat, dat te stil, maken... Ja. er is daar een schip op het strand gestrand. Uh, en dat is ook een uh, ja, bezienswaardigheid. Maar eigenlijk is het nu een anti-reclame... want alle wegen staan vol om naar C uh, te komen. Ik hoorde het in de verkeersinformatie. Ik moest er gelijk aan denken. Ja. Die zou maar naar het schaakternooi willen. Nou ja, goed. Die weg komt vast wel weer een keer open. Um, goed, het, het eerste onderwerp wat we ter tafel ter hand nemen. Uh, Marcelle Mesker ook aangeschoven. Even de recente ontwikkelingen bij de Australian Open. Uh, Leighton Hewitt. De uitslag daarvan hebben wij op Radio 1 nog niet gemeld. Hoe is dat afgelopen? Nou, uh, Leighton Hewitt heeft... Uh... Gewonnen in vier sets tegen de Canadees Milos Rauhitsch. Uh, dan denk je misschien, nou, Hubert bekende naam, Rauhitsch wat minder bekend. Maar toch is het een grote verrassing. Want die Raonic, 21 jaar, bijna, nou wat is die, 1,96 meter, heeft uh, op Karlovic na. En John Isner, de hardste service in het circuit... heeft in ieder geval de hardste ees geslagen van het toernooi... 228 kilometer per uur. Dus dat is een hele grote en gevaarlijke tegenstander. Uh, hij speelde anderhalve set heel erg goed overpowered de Hewitt. Maar ja, dan gaat die straatvechter uit Adelaide die ballen terugbrengen. 15.000 Ossies uh, achter hem uh, staan. En krijgt hij toch voor elkaar om die wedstrijd te kantelen... En die jonge Canadees, ja, die raakte wat uh, van slag. Ging fouten maken met zijn voorhand. Uh, ik denk dat hij de druk voor het eerst op een grote baan voor het eerst. Hè, het is pas zijn vijfde Grand Slam. Uh, in zo'n situatie staan. Dat hij wat minder ging spelen. En Hewitt profiteerde, zoals hij dat kan als geen ander. Mm. En won, toch verrassend, met zijn 30 jaar. En 181 op de wereldranglijst. Had een wildcard nodig zelfs. Uh, wint hij in vier sets. Dus uh, knap van Hewitt. Prachtig de vreugde en de emoties bij de Australier die natuurlijk al zoveel heeft gewonnen. Grand Slams, nummer één van de wereld. Dat hij bijna huilend op zijn rug lag. Zo blij was hij met het winnen van deze derde ronde. Dus hmm. mooie wedstrijd. En verrassend dat Hewitt won van Raonic. Een jongen die aan iedereen laat zien binnen het circuit... kan ik me zo voorstellen. Ik kijk ook naar Tjerk. Uh, dat iemand met mentaliteit en de juiste mentaliteit... een heel eind kan komen. Is dat een conclusie die jij deelt? John? Nou ja, goed, maar dat is, bij, dat is van You natuurlijk algemeen bekend. Ja, Marcella noemt straatvecht, dat is hij zeker. Dat is een jongen waar je uh, ik zeg altijd per punt al drie keer langs moet. Want die, die blijft alles maar terugbrengen en blijft alles belopen. En blijft ook vooral geloven dat hij kan winnen. En uh, dus wat dat betreft is het altijd weer heel moeilijk om van zo'n type tennissen te winnen. En uh, ja goed, natuurlijk uh, mentaliteit is, een, uh, is, een, is een iets, iets wat zeker in de topsport vaak doorslaggevend is. En ja. uh, dat heeft bij hem altijd wel erg, is, heeft altijd erg goed gezeten. Overige uitslagen, ik heb ze heel snel gescand. Jij kent ze beter dan, uh, dan uh, wie ook. Uh, het was een beetje saai had ik de indruk. Ja, er gebeurt niet zo heel veel. Althans in het mannen ja, die speelt... Onwaarschijnlijk sterk. Uh, twee, twee gamepjes verloren tegen Nicolas Mahu, die weliswaar niet helemaal fit was. Verrassend wel dat Gael Monfils uitgeschakeld werd door Kukushkin Eerste uh, speler uit Kazachstan die de vierde ronde van een Grand Slam haalt. Uh, dus dat wordt nu de tegenstander van Andy Murray... Andy Murray heel goed zien spelen. Leuke partij, entertainingpartij tegen Lodra, de Fransman. Ook al wat ouder, die lefty. die service volley speelt. Prachtige touch heeft. Mooie punten. Het was een soort demonstratie. Nou, de mensen stonden op de banken. En ik heb Andy Murray in het onkort interview na afloop nog nooit zo grappig gezien. Uh, allemaal leuke dingen werden gevraagd. En, hij, en de interview vroeg aan het eind van: en wat ga je vanavond doen? En ze zei hij, I'm going out and get hammered. Oftewel, ik ga uit en word stomdronen. Dronken, uh -huh. hè, als, als grapje. Maar kortom, Murray zit heel goed in zijn vel. Ivan Lendl natuurlijk als coach aan zijn zijde. En uh, indrukwekkend zoals hij speelde. Bij de vrouwen overigens wel twee speelsters uit de top 10 uitgeschakeld. Wel twee mindere dan. De Française Bartoli. En de rusin zwona uh, Maar goed, uh, echte kanshebbers uh, waren zij niet. Dus dat is dan verrassend. Mm. Maar ja, bij de vrouwen is het ja, toch allemaal de tweede week afwachten hoe de grotere namen tegen elkaar uh, gaan spelen. Ja. Op de eerste speeldag werden Jesse Hoetekaloen en uh, Arancha Rus al uitgeschakeld. En een dag later Robin Haarzen ging die eruit, dus een openingspartij. Michele Kruidje dan wel naar die tweede ronde. Maar na vier dagen, uh, in de eerste grenslam van het jaar, alle Nederlanders er al weer uit. Tjerk, hoe moeten we dit nu zien? Ja, dit is de vraag die jij mij volgens mij iedere keer als ik hier zit vertelt. Ja, ik kan hem wel aan zelf stellen. stellen uh, Daarvoor kom ik hier. Klopt. Ja, hoe moet je dit zien? Dat het, dit zijn gewoon de feiten zoals ze op dit moment liggen. En het is eigenlijk, durf ik te zeggen, niet eens zo verrassend. Ik bedoel, het is niet verrassend dat Hazen verliest uh, van Roddick. Uh, nou goed, we hebben verder geen uh, speler op dit moment in de top 100. Dus het is ook niet verrassend dat er verder uh, geen spelers, behalve Hueta Gelong, die zich kwalificeerden. Nou, dat is voor hem al, al uh, behoorlijk goed. Uh, nou, Kraaitsek uh, is een, een lichtpuntje, kwalificeert zich, wint de ronde. Uh, is denk ik wel op de weg terug. Uh, goede coach bij zich ook, uh, Erik van Harpen, daar ben ik van overtuigd. Die ken ik al heel wat jaartjes en dat is denk ik zeker voor haar een hele goede vent. Ja, Rangsa Rust weet ik niet, uh, heb ik niet gezien. Uh, ik heb überhaupt daar weinig van gezien, van die wedstrijd. Dus ik kan het in die zin niet zo goed over oordelen, maar ik vind het niet zo verrassend. Ik bedoel, uh, we hebben al heel wat jaren geen speler in de tweede week van de Grand Slam gehad. Dus uh, dat je mij die vraag stelt... Uh, ja, vind ik op zich ook niet zo verrassend. Maar ik kan er ook niet zo'n verrassend antwoord op geven. Nee, maar, uh, maar het is misschien toch wel verrassend... als een, een bond 700.000 leden of nog ja, meer. Hè? En, dat, en dat zeg je ook iedere keer. Maar, ja, ga, ik, ja, maar mijn antwoord daarop is ook... Oh, kijk, 700.000 leden zijn niet 700.000 toptennissers... en geen professionele tennis, Daar zijn er maar weer heel weinig van. Als je de wereldranglijst <lacht> bekijkt... Uh, daar staan een paar duizend man op bij de heren. In ieder geval. En, uh, en in Nederland zijn er... Nou, ik geloof 25 die überhaupt op de wereldranglijst staan. Ja, en we hebben in Nederland denk ik op dit moment drie of vier tennissers die, nou ja, die van hun sport kunnen leven. Dan zeg ik alleen nog maar mee dat die, dat die de, de, wat ze verdienen weer nodig hebben om de kosten te dekken. Dus zo, zo zit het gewoon in elkaar en zo moeilijk is het tennis ook. En wij hebben gewoon in, op dit moment niet zoveel aanwas van toptennissers. Dus ik vind het niet zo verrassend dat er niemand in die tweede week zit. Maarten? Nou, ik, ik vraag me dan af vanaf de buitenkant van hoe, hoe staan wij er nu voor ten opzichte van een land als België bijvoorbeeld? Nou, België heeft uh, Kleisters nog steeds uh, als, als tennisster, uh, heen is natuurlijk gestopt, maar ja. ik blijf erbij, dat dat, dat zijn nou typisch uh, uh, twee dames die dat is dat zijn geen exponenten van een opleiding, dat zijn gewoon oh, ja. uh, die zijn ook apart van elkaar opgeleid. Uh, daaromheen, uh, nou goed, noem mij nog eens een paar goede Wickmeijer heb je. Ja. Nou, maar dat is geen uitzonderlijke klasse, weet je? Dus dat is ook een goede dame. Nou, daar hebben wij ook wel, misschien in ieder geval in het verleden, verschillende van gehad, van dat niveau. Dus dat heeft niet zoveel met de opleiding te maken. Dus, dus uh, Kleis is heen en wat dat betreft, echt de uitzonderingen. Ja. Nou, en bij het herentennis tennis, ja, er zijn wel een aantal Belgen die behoorlijk goed zijn, maar ook geen toppers. Ja. Ja, weet je? En goed, uh, als jij zegt jij België. Dan zeg ik tegen jou, Amerika, ja. dan praten we wel weg, een groot land. Nee, maar het is meer van, God zit daar en zie je bijvoorbeeld iets bij hun... wat wij zouden moeten doen, of juist niet? Nee, of, nee dat uh, zie ik niet. Nee. Dat zie ik zeker niet. Inderdaad, met al het geld wat Amerika heeft, want daar doe je natuurlijk op. Alle nou, Amerikanen Nee, ja, niet is zozeer heel het geld, maar het gaat me meer ook, ook en om de aantallen... maar ook om de, in de mogelijkheden en om de populariteit van de sport. Uh, ja, het geeft maar weer eens aan dat zelfs uit een land als Amerika... er staat nu bij de laatste zestien niet één heer uit Amerika, niet één. Uh, bij de dames eentje. Dus dat geeft al aan hè, dat het natuurlijk allemaal niet zo 1, 2, 3 makkelijk is. Wij hebben veel aantallen, dus doen er ook sowieso even ja. een paar mee. Nee, ik wil er even eentje oh. uithalen, uh, Maarten, met jou goed vinden. Ja. Uh, Robin Haarzen, uitgeschakeld door Andy Roddick, vorig jaar ook. Toen maakte hij hem uh, iets moeilijker. Um, hij wil dan ook die wedstrijd van toen niet vergelijken met deze wedstrijd. Vorig jaar was een hele andere wedstrijd. Uh, je hebt veel meer wedstrijden al gespeeld. Uh, dit jaar heb ik nog maar één wedstrijd gespeeld. Vorig jaar had ik al zes, zeven gespeeld. Um, ja, het, is, het, is, het is niet te vergelijken. Je hebt inderdaad een blessure. Uh, nu niet. Alleen nu uh, was het de wedstrijd gewoon verliep weer heel anders. Um, ja, ik, uh, ik heb er alles aan gedaan wat ik aan kon doen. Alleen het was gewoon echt niet goed genoeg vandaag. Marcella? Nou ja, ik heb toevallig nog even sms-contact met hem gehad in Australië. Want ja, ik had ergens gezegd van dat ik dacht dat hij weer last van zijn knie had. Ik heb de wedstrijd helemaal gezien. Weliswaar niet live, maar wel gewoon de beelden. Ik vond hem anderhalve set goed spelen, tot 3-2 in de tweede set. En daarna was het, ja, naar mijn inzien, een totale ineenstorting. En ik zag hem naar zijn knie grijpen, dus ik denk, hij voelt ergens wat. Misschien is dat het probleem. Het was bloedheet. Dat de een kan daar wat beter tegen uh, dan de ander. Soms heb je daar een dag geen last van, een andere dag wel. Hij zei na afloop, hij had heel weinig energie. Ik vond dat vreemd. Ja. Uh, in ieder geval, ik vond hem dus niet goed meer spelen. Set 2 en set 3. Uh, mentaal ook niet goed. Hij, hij was bezig met van alles. Dus, uh, nou, ik zie hem aanstaande maandag bij het uh, Haagse Sportgala. Um, dus ik, ik, ik zeg van, nou, we hebben het er nog wel over. Want volgens mij heeft hij die andere wedstrijd toch, of die wedstrijd toch anders ervaren dan ja, zoals je gewoon een wedstrijd analyseert of kijkt als buitenstaander. Of ja, je voelt niet wat hij voelt. Um, wat vind jij daarvan? Tjeik? Want zo is dat ik, ik, natuurlijk wel he heel met spelers he die ervaren check, dat anders. we moeten naar het waterpolen, maar heel kort nog even. Ja, waterpolo oké. Okay. ja, ja, ja nee, kijk, het feit dat geen energie, ik heb dat ook gehoord, ik heb de wedstrijd overigens niet gezien. Dat, weet je, dat, dat ik krijg je heel snel weer reacties, typisch Nederlands en dat soort dingen. Dat is natuurlijk niet typisch hazen. Weet je, hij, hij, hij zei ook de dag van tevoren: het maakt mij niet uit hoe warm het wordt. Ik, ik, ik sta er gewoon. Maar dan heeft hij toch, daar kennelijk is hij wel bevangen door, kan zijn, de hitte, ik weet het niet kan wel, ik bedoel, uh, is ook wel eens een keer zwaar over zijn nek gegaan door over, door de vermoeidheid tegen Coretja destijds op de US Open. Dan zeg je ook niet van typisch Champus. Die dingen kunnen wel gebeuren. Dus het is niet zo dat het typisch voor Haas is. Haas is een jongen die denk ik mentaal behoorlijk goed in elkaar zit en echt wel kan vechten uh, voor zijn wedstrijden. Dat echt altijd wel laat zien. Nou, het kan dus wel eens voorkomen dat je zo'n dag hebt ja. en dat is niet typisch Nederlands en ook niet typisch Hazen. Nee, of, hij, of Roddick was zoveel ik beter dat hij gewoon ja, puur gefrustreerd raakte. Dat kan allemaal. En en ik, heb het, ik heb het niet gezien. Dat is misschien het logische antwoord. Je zou een moeten vragen. En wat je zegt is wel waar. Je beleeft een wedstrijd als sporter vaak wel anders dan als toeschouwer of als journalist. Dan kijken we naar het voetballen. heb je ook heel vaak dat je denkt: van, nou, ik zie toch echt een andere wedstrijd dan of Van Marwijk of Van Bommel het analyseert. Ja. Of misschien moeten we gewoon terug naar uh, wat jij de vorige 24 keer zei toen je hier te gast was. en ik steeds dezelfde vraag stelde. en jij steeds zei: we zijn gewoon niet goed genoeg. Op dit moment hebben we niet de spelers die goed genoeg zijn om de tweede, rom, tweede week te halen van de Grand Slam. Mochten ze dat wel halen, is het eerder een verrassing dan een verwachting. Ja. We gaan even naar uh, het waterpolo-Erik van Dijk. Het derde part zit erop. Ja, derde part zit erop. En het publiek uh, geniet. Net zoals het publiek uh, toen tegen Haas ook nog een beetje kon lachen. toen hij uh, het hele stadion een biertje aanbood, uh, geloof ik, in die wedstrijd. Uh, maar bij het begin van het derde pad hebben de Turken echt geen scheidskant, alleen nog wat schoten van, uh, van afstand. De Turken raakten ook wat gefrustreerd. Uh, dat uitte zich uh, door wat uh, behoorlijk fysieke acties in het veld. Topscorer uh, Kattegai maakte een slaande beweging. En uh, die werd door de scheidsrechters gezien en uh, zonder pardon werd de man het veld uitgestuurd. Dus uh, de Turken zijn nu ook nog hun topscorer kwijt. En uh, ja, al verslapt de druk van Oranje wel wat. Het verschil was vier na twee parten spelen en is nog steeds vier. De Nederlanders leiden nu met 11 tegen 7. Deze wedstrijd zal wel uh, gewonnen worden. Maar de glans van het spel van Oranje is wel een beetje afgegaan in het derde part. Goed, terug naar het uh, tennis. Michele Krijsek zich in tegen Ivanovic. Tweede ronde. Ze weet het zelf aan nervositeit. En de oorzaak daarvan kent ze ook.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 Kijk, ik vond het natuurlijk jammer. Ik, ik, had, er heel, ik had me er wel op ver, verheugd. Maar uh, ja, ik denk toch dat de, dat de nervositeit uh, beter van maat vandaag. Dus. Ze weet dus waar het beter kan, Marcella. Zelfreflectie. Is dat goed dat ze dat ook zo openbaart naar buiten toe? Ja, want dat heeft ze in het verleden trouwens niet zo vaak gedaan. Dat ze een beetje kritisch op zichzelf was. En uh, naar het schijnt heeft ze ook gezegd. Ja, ze wil inderdaad met een mental coach of een sportpsycholoog misschien eens gaan praten. Maar... Alleen het verhaal van ik ben nerveus. Uh, Natuurlijk, iedereen is nerveus vlak voor de wedstrijd. Maar um, wat, wat ik haar ook vaak heb horen zeggen... er zit veel onrust in haar spel. En, en dat zie je als zij speelt. Hele wilde bewegingen als ze slaat. En, en dat is ook een stukje techniek. En Volgens mij is Erik van Harpen, haar coach, daar nu mee bezig. Om, om bijvoorbeeld de voorhand iets in te korten. Wat, wat rustiger te maken. Door service zijn ze mee aan de slag. Als je techniek iets hebt als vaste basis... Uh, dan kan je daar ook op belangrijke momenten... als het spannend wordt, kan je daarop vertrouwen. Maar als dat niet helemaal 100% is... dan ja, dan word je wat onrustig in je lichaam, in je slag. En ja, dat oogt ook meteen heel nerveus, want die zenuwen tellen natuurlijk wel mee. Dus uh, ik vind het wel goed dat, dat, ze, dat ze gewoon heel eerlijk is naar aflopen en zegt van nou, dit ging er mis of dat kan beter. Dus ze is wat dat betreft zeker op de goede weg. Ja, Jack, ben je het mee eens? Nou ja, kijk, wat, wat Marcelo zegt, techniek is, dat weet je, is wel de basis van alles. Je moet van jongs af aan tot en met de allerlaatste dag dat je uh, tennist. Moet je slijpen. Ik noem dat altijd de vaste waarden erin rammen. Iedere dag weer gewoon de dingen doen die je moet doen. Zodat de techniek gewoon vast zit. Dus op het moment dat het inderdaad spannend wordt. Of dat je wat nerveuzer wordt. Of dat de, de, de punten echt belangrijk worden. Dat je daar gewoon op kan vertrouwen. Hebben jullie wel het gevoel dat ze nu een beetje op een kantelpunt in haar carrière zit? Nou, dit, is het do ook... or die nu? Uh, nou, brand, dat, of is dan Dat dan nog weet ik niet, voor? maar daar is op zich nog jong voor. Het is wel belangrijk dat ze zelf blijft geloven dat ze die stap kan maken. En ze heeft in ieder geval een goede keuze gemaakt door een goede coach aan te stellen. Ze heeft uh, nu een ronde gewonnen in een Grand Slam. Nou goed, wij kunnen dan, jullie kunnen zeggen, nou, wat is nou een ronde? Maar goed, het is voor zijn meisje op dit moment toch alweer een stapje in de goede richting. Nou, voor dus... veel mensen is ze al zo lang bezig en verwacht je ja, gewoon Ja, maar ze heeft op top 30 van. gestaan. Maarten, hebt dat nou ja, ja dat, dat is natuurlijk ook weer van de buitenkant, maar dat, dat beeld lijkt wel of ze al 10, 12 ja, jaar nou, bezig het is. is. Het dat niet, is natuurlijk niet zo. zo. Maar... Nee, ze heeft wel top 30 gestaan, maar ze is heel snel He? gekomen. En vervolgens is ze denk ik, drie jaar wat weg geweest. Hè? Echt buiten de top 100 gestaan. Nou, goed, nou ja, ze, ze was 16, 17 toen ze, toen ze al heel goed was. Uh, ik heb van de week in een interview gezegd... Van, ik denk dat ze de boot heeft gemist toen ze een jaar of 18 was. 18, 19, zo rond die leeftijd. Hè. Vader Krajček heeft heel goed werk met haar gedaan. Haar gebracht tot ze 16, 17 was, tot een heel hoog niveau. Ja. Maar op een gegeven moment moet ze verder. En moest ze dus ook wat aan de techniek gebeuren. En aan de fysiek. En uh, wat zijn je spelpatronen. Hè. Dus, dus echt Technische, tactische kwaliteiten. Ja, en maar die moet je juist ik... ook al in de hele periode van 10 tot 18 jaar. Eigenlijk, doen. ja, dat je, je, heb je heel erg veel. Kijk, je mag beginnen in... als je 18 bent. Dat is juist ja. het hele proces daarvoor. Ja, maar, maar daar hebben ze dus te lang mee gewacht om, om echt iemand erbij te zetten met uh, ja, een hele grote tennisachtergrond. Ja, ja. Duidelijk nou ja. moet, het af, moet het langzaam afgerond worden. Het, het is de niet, tijd? Het is niet te laat. Weet je, het kan, het kan <coughs> nog steeds, nog steeds hartstikke jong. Maarten, wat Ben nou, maar nog even zeggen. Is, te... is, is het toptennis dan zo dat je, bij wijze van spreken. Van, van, van 300 naar na, na 20 kan. Dat, dat kan, maar redelijk, dat, dat, dat is wel een hele verre... het ja. lange termijn is dat natuurlijk. Maar ja, goed, het maar kan dat... wel. Ze heeft al een keer bewezen dat ze dat kan naar de top 30. Nou, ik denk dat ze het nog steeds kan. Goed, ze goed. moet alleen het verleden uitschakelen als ze er al gestaan heeft. Ze Punt. moet opnieuw daar naartoe. Punt. Punt. Zo is het. Dankjewel, je wel, Zo meteen Zometeen na vijf uh, meer dan ook het waterpolo. Nog steeds uh, elf, zeven als ik goed ben geïnformeerd. Daar meer over uh, na het uh, NL van vijf uur. En dan gaan we ook praten over al die andere onderwerpen. Zoals het kinderfeestje. Afgelopen donderdag in de arena. Graag tot zo. En dan is langs de lijn Let op, nu bij Macro. Echt lekkere worteltaart. Gratis. En voor wie dat toch niet lekker vindt, gratis slagrooms niet. Per pashouder houden bij inkopen boven 50 euro ex-BTW. Zondag 22 januari. Op is op. Macro, partner voor Ondernemend Nederland.